En nu gaan we over naar de zogers zelf. Een klein beetje had ik zo proberen iets te vertellen, maar hij gaat ons geweldig nu uitleggen. Nog een keer, het is cruciaal belangrijk wat we nu leren. We zullen we meer daarover leren, maar in het bijzonder over Atik wat hij vertelt. Want normaal spreek je over Arie, en Pien, andere, andere, maar hier zit de bron van alles. De, bro de bron van de verlossing. Dat is de mal goed, die Malchut, die zit daar bij de Arctic. Dat is de bron daaruit. En dat ook natuurlijk de invloed daarvan wordt ook uitgeoefend uit Niet alleen dat het, dat het, wanneer de Mashiach zal komen, dan dan pas, weet je, de Mashiach zal komen, en dan, en wij hoeven niets nu niet te doen. Mashiach zal komen en dan, ja? de Bevrijder zal komen, en dan, weet je, maar wij zijn, wij zijn, wat wij zijn niets, wij zijn Alleen maar als, als, als pionnetjes, nee, absoluut, we worden ook beïnvloed, absoluut, in elke handeling, komt er wel natuurlijk geweldige licht doorheen, onthouden we er goed, alles komt dan, kijk, dat wij, dat na de tweede symptoom, dat de schepping niet wil ontvangen, betekent niet dat men niet wil ontvangen, men kan niet ontvangen, nog, eigenlijk. maar met elke ontvangst van het licht, kregen we een geweldig eerste, een geweldige, zeg je dat, infuus, als het ware, direct komt het licht, ook van de ketter, van de, van de ketter en gogma, van, van het hoofd, van de aardje, natuurlijk, komt ook naar ons toe. Alleen dat komt, en omdat wij het niet kunnen ontvangen, dan, ja, die komt gewoon als flits in ons, en dan terug, terugkeert Je duidelijk. Maar als altijd komt het, altijd komt God loot. het is niet zo dat wij, uh, een kleine, kleine toestand kan me niet ontvangen in werkelijkheid zonder een grote toestand. Duidelijk, waarom? Het licht is niet, on, is niet, is niet te splitsen, duidelijk. Het is in onze waar, waarwording, in onze waarneming, is het zo. Ja, Omdat wij dan, maar het licht is niet te splitsen. Altijd komt, het een, altijd komt er een geweldige licht. Ja, zonder al die al die al die verdraaiingen, al die dan, ja, da, ja da, in het hoofd wel, en in het hoofd tot het hoofd wel, en dan niet, en dat, allerlei dingen niet. Het is, al, het is niet zo, het licht komt gewoon, de mens is geschapen, gewoon rechtschapen, en, en direct, en zonder allerlei, allerlei fantasieën. Alleen, alleen omdat zo de... de ...is het gemaakt voor het geval dat de mens natuurlijk valt... Ja, ...voor dat de, de, de mens leert, etc. Daarom is het zo gemaakt dat ingenieus het systeem... ...waarbij dan de wereld kon alleen bestaan... ...bij gratie van de partnerschap tussen de, tussen de, ja, tussen de barmhartigheid en de dien. Anders zou het niet kunnen. Begrijpen? Maar het is alleen maar tot de grammatica en tot de uiteindelijke correctie. Maar dan zal het niet meer zo zijn. Dan zullen we niet meer hoeven dan berekeningen maken van: zal ik het wel doen, zal ik het niet doen, zal ik het wel doen, zal ik dat. Dan zullen we niet meer nodig hebben. Duidelijk. Ook als een kabbalist, grote kabbalisten die al hun uiteindelijke correctie hebben gedaan, dan hun hoofd als het ware was niet meer nodig. Ze konden ervaren. Hashem, het licht moet je ervaren waar, niet in je kopie, maar in jezelf, in je lichaam, dat is in de kilim, waar zijn de kilim, <coughs> waar kunnen we de schepper ervaren? Alleen binnen onszelf, alleen in het hart, dat is opwarmen, dat is geeft uh, kracht, liefde, etc maar niet in de kopie, in het hoofd zit de kilim, geen kilim zit Zitten is het een beetje een beetje zo uh, het lijkt op, maar het is nog geen kilim. Kilim beginnen in het lichaam. Eigenlijk, daarom praten over God en God ervaren. Dat zijn twee dingen die absoluut uh, uh, niets met elkaar te maken hebben. Eigenlijk, en daarom vertel ik het aan jullie stap voor stap, dat is nu de tijd daarvoor. Maar dan moeten we ook leren dat en aanvaarden dat. Dat in alle 2000 jaar van het Westen, men kende God absoluut niet. Eigenlijk. Dat men wat men spreekt over Jezus, men, weet men, dat is ook weer in het hoofd alleen maar. Dat is niets, ik zeg het. In het Westen kent absoluut niet. Je kan alles leren in het Westen. Alles kan je leren. Alle, elke kunst. Elke kunst. Elke kunde kan je leren in het Westen, maar God niet, kent men absoluut niet. Ik bedoel God, ik bedoel licht. Uh, dat is natuurlijk niet gegeven. Uh, uh, de tijd is nu pas gekomen om dat een beetje aandacht aan te schenken. Altijd, altijd vechten met elkaar, altijd, ja, altijd vechten, alleen maar vechten met elkaar en alleen maar vernietigen, etc. Het is nu de tijd van de komst van de Mashiach, daarom is het iedereen gaat open daarvoor. Eigenlijk, ik bedoel niet alleen westen, ik bedoel niet westen als, uh, als geheel, uh, maar duidelijk, het westen bedoel ik dan dat het linkerlijn is, maar ook de rechterlijn, wat aanhecht, aanhecht aan de rechterlijn, is ook niet, je kan zeggen nou, uh, het, de oosten wel, we kent het ook niet, wel voelen ze wel meer maar aan de andere kant is het ook weer alleen maar, alleen maar met hun gevoel maar niet verbonden met het hoofd, is ook niet, niet oké okay. dus de middelste lijn moet het zijn Daar bedoel ik dat, alleen in de middelste lijn kunnen we uh, het licht ervaren, ja? waarom? via de middelste lijn kunnen we doorbrengen naar het hart, ja of niet? naar, naar het lichaam daar gaat het om dus als we leren om te ontvangen gochmanen Zes tienden van de hoogma, zes sfeerot van de hoogma, zoals, zoals de schepping was. Wij leren dat nu, ja. Be bara schiet, hij schiet zes en eh, niet tien. Ja, wat wil men dat doen? Op welke manier will men, heeft men altijd willen ontvangen? Via de linkerlijn. Aanhechten zichzelf aan de linkerlijn En de linkerlijn is, men wil dan de hoogma van tien sferot Gaar de hoogma wil men trekken naar onder de gazet. En dat is dat duisternis en geen licht. En nu kijk verder. En nu laten we hem spreken. De rechter kolom, de eerste regel. Erg aandachtig wat hij ons nu vertelt, want dat is eigenlijk de eerste keer wat hij doet nu iets extra van verbindig dan arihanpin en atik. Velahen en daru nechelak haketer lishnej twee hacaim shegol galta en naim venikwej en nisharu tri banukwa de atik. Let op. Velahen en darun Ha ketter, de ketter, is verdeeld, de ketter van de absolute. Want, als is het heet ook ketter, gochma, bina, zeer, en binnen, maar goed, ja of niet. Maar die hebben andere namen, doet er niet toe. Maar altijd, altijd die vijf, niets anders bestaat. Alleen maar ketter, gochma, bina, zeer, en binnen, goed. Altijd, laat je nooit misleiden. Altijd die vijf bestaat en alles. En als je eigenschappen van die vijf leert, en al die verbondenheid met elkaar, weet je dan hoe dat zit in elkaar. Wat zegt hij nu? Dat door het opstegen van die mal goed, ja, die heet het daar, de onderste letter H van de naam van de Hawaïe, naar het hoofd van de ketter, is nu de ketter verdeeld in twee delen. Dat is wat hij ons zegt. We lachen daarom, de ketter is verdeeld, licht snee twee gezaaien, in twee helften. Sche, golggeilte. Een naam, let op. Golggeilte, dat betekent. Betekent de schedel. Het schedel. Oftewel, ketter. Ja? Die, ketter. Zie dat, ketter. Heb ik ook met rood aangegeven ketter. En onderaan heb ik een naam golggeilte gezet. Misschien, Thassus kan kind het of beter in de tekening dat thuis doen. Dat ketter. Dat is dan, gewoon bovenaan heb ik aangegeven in een gewone Svirot, ja, gewone zoals die heten. Maar onderaan heb ik uh, de, de, de, uh, dat bereik van Keter, heb ik aangegeven die in de namen van de Svirot in het hoofd. Dus Keter, dat is Galgalte. En Chogma, dat is dan Einaim, dat is dan uh, Ogen, dat zegt jons. Maar zeker, ze het. dat de golgde oftewel ketter, en naaim en kogma, wanneer ik we en naaim en de opening van de ogen of de ogenkas, ogenkas zoals we dat hebben oftewel de plaats waar de malchut naar had uh, gekomen. Ja, eerst zat daar de bina, ja of niet? En de Bina is nu uitgekomen, en daarin kwam, we hebben geleerd, en daarin kwam Malgoed. En dat heet Nikwe -naim, de openingen van de, van de ogen, oftewel van de Chogma. Oftewel een andere naam is, Nikwe betekent van de meervoud van de Nekewa, van vrouwelijk. God. Nee, ook, ook de ne, van het woord Neke gaat. Maar het is ook van een, van een vrouwelijke, twee. Dus twee, waarom twee? Dat was de plaats waar de Bina oorspronkelijk sto stond, ja of niet? En niets verdween in het geestelijke. En nu kwam nog één, nog één daarbij, ja of niet? Kwam nu malchut, is ook een vrouwelijke. Nu kwam malchut daar naartoe. Dus dan zegt hij dan, en niets verdween in het geestelijke. Natuurlijk, de Bina kwam uit, komt uit het hoofd. Maar die beiden bleven ook daar als het ware. Twee smaken bleven daar. Eigenlijk. Dat is ook de. Jacob die twee vrouwen heeft gehad. Ja, nou die, hoeveel hadden ze dan. Daarover niet gedebatteerd. Dat, dat, dat, dat, dat, die Jacob die twee vrouwen had. Etcetera. Het is allemaal geestelijk. Het is, uh... En nog twee. Twee b-vrouwen moest hij hebben. Maar hij moest twaalf hebben. Twaalf kinderen moest hij maken. Ja Om. Merkava te doen aan de Malchut. Hier op aarde ook zo so Merkava zijn, de drager, waar de Malchut, de, de Malchut, de Merkava voor de Malchut. Maar we zullen reëren. Jacob was ook Pina. Jacob is de Zeran Pina, de stiefheid van de Zeran pijn. Maar we spreken alleen nu in het hoofd. Dus, um, oké, okay. dus de ketter is nu door de tweede. Zimzum uh, is the Keter new. Inhedelt uh, in twee. Keter hoogma of te wel and en einaim. De and en de o en de oeh. En de einaim en de. Onthoud the die dribe die dribe the Zeer En einaim. Die van einaim of the Nisharu. Drie banukwa de atik, die zijn gebleven in de nukwa van de atik. Oké? Okay. Punt. U magacita keter atachton, shegu ozen, hotem pe. Niet kan Arihanpin arichanpien. Oké, wat is het Drie and we have see the and the underste half of the ketter she who that D is 4 ozen gotem P yeah the so as we did we did that not can pin yeah that underste gedeelte the kettle the is of the ozen P of the Bina see that 0 pin and and well, we know we not malchut this see see that wij noemen dat niet mal goed, normaal noemen we dat p mal goed, ja of niet? Maar hier noemen we het dan uh, ateret jesot, zie je dat? Waarom? Omdat de ware mal goed staat daar niet. Eigenlijk En nu zie je, iedereen ziet nu, waarom is het ook dat wij, als wij trekken naar beneden, het licht. Als wij trekken naar beneden, hier moet het toch nergens nog, uh, nog een... een borst staan, ja, in het, in het midden van het, maar dat teken ik niet, niet, niet belangrijk, anders wordt het verwarrend. Maar dat is, als wij dan licht trekken naar beneden, ja, naar de P, waar de P staat, dus van de naar het onderstel, waar net zo goed je zoot staat, ja, of niet? Dan, iedereen ziet het dat daar staat geenmaal goed meer. En wij zijn ook de product, product van die tweede beperking. Ook bij ons, onder ons, is helemaal goed. Eigenlijk. Helemaal goed bij onder ons is. Dus als wij proberen aan te trekken naar beneden, natuurlijk voelt het wel geweldig. Natuurlijk voelt het. Hoe voelt het? Dat, dat de drang om uiteindelijk de, de, ver, de vervulling te krijgen, ja of niet? Om naar beneden te trekken. Om. Om. Ja, duidelijk. Iedereen hoort het wat ik zeg. Om. Daar, de volledige, want daar zit die plaats van de malgoed bij ons. En maar daar zit alleen de plaats bij ons, alleen maar ateretjes En niet de malgoed zelf. Eigenlijk. En natuurlijk, wat men zegt over de, uh, de boosdoener. Boosdoener, dat is degene die trekt het van boven naar beneden. En hij wil dat wel graag... Naar beneden dat gokma trekken. En daar zit geen mal goed. Eigenlijk. Dus dan komt dat waar naartoe. Dan komt het nog een stukje verder naar... Dan komt het naar, eigenlijk naar de klipot. Eigenlijk. En dan geeft je kracht aan de onreine kracht. En daarom... Het is ook een geweldige kracht. Een geweldig machtige kracht. En, en de zwaartekracht en allerlei dingen. Allemaal... Alle vormen van zwarte magie, etc., allerlei vormen van toverkunst, etc., allemaal komen door het aantrekken van die gogma, toch wel naar beneden trekken, via de linkerlijn. Het is een geweldig gevoel, geeft het, maar het is geen realiteit, je kan het nooit tot vervulling komen, Uiteindelijk, het is alleen maar mirage, dat steeds weer een andere mirage komt. Natuurlijk, daar komen, wanneer ze dat aantrekken, trekken ze natuurlijk ook aan het licht, een geweldig licht van, van boven, via de linkerlijn. Geweldig licht. Maar het wordt misbruikt dan, het mis, gaat naar de klepoort, et cetera. En wij moeten als het ware de ogen half sluiten. Om niet dat niet te doen. Al trekt het ons geweldig daar, om daar die aantrekken, daar gogma. Waarom daar is de plaats waar het eigenlijk die hoort. Daar moet het wel uiteindelijk komen, die chogma, duidelijk. Maar wij moeten wel op de manier doen zoals de wereld is gemaakt. Dus via de middelste lijn niet de gar proberen te ontvangen maar alleen maar de zes tienden, want Breshid, Barashid, hij schiep zes, en niet tien natuurlijk, maar de zirampin, en wij zijn product van de zirampin en noekwa, wij kunnen alleen maar zes tienden van die hochma ontvangen. Hey, kijk wat je ons vertelt. Dus, naar de punt, we, we, um, hij uh, had al gezegd, dat van, die, van het onderste gedeelte, dus van onder de uh, in de ketter, de hele spheraketter of de ketter, dat vanaf de p en vanaf de, uh, het hoofd waar het hoofd eindigt, tot het einde van de partsoef, daar werd gemaakt arichanpin daarvan. Dus wat we zien dat de, dat de ketter van de ketter van de acelut de ketter van de acelut wat is dat? Dat is dat is ari-atik plus ari-han-pil. ziet het? De hele ketter van de absolute die bestaat uit twee delen. De eerste drie sferoot als het ware. Dat is de atik formed. Atik, en natuurlijk heeft ook zijn eigen. sferoot bouw die dan op, natuurlijk. En de rest, de zeven onderste van de... Ja, de zeven onderste van... De ketter van de Atsilu, dat formt, wo, wordt gevormd, daardoor wordt gevormd Pin. En natuurlijk de zeventienden van de ketter, hij maakt voor hem, is het tien, hij voor zichzelf. Pin heeft tien sferot natuurlijk. Okay. Michael, ja? hij heeft ook nog de term uh, Nucla, ja. de ja. ja, dat is een goede, goede vraag. Hij, hij geeft geen verklaring hier. Het is nukwa van de attic. Die. Hij zegt feitelijk uh, dat de attic is de nukwa van. Nee, hij zegt dat hij zegt dat die drie, dat Keter, Chochma, Keter, mm -hmm. Chochma en mm -hmm. die nukwa die daar, die nukwa, is dat dat dat vormt dat de Nisharu van nukwa de Arihantin. Die zijn gebleven in de nukwa van de Arihantin. Van de nukwa van de Arihantin. Dat is eigenlijk, wat is de Nukwa van de nu is de laatste, wie, de laatste van een, ja, de laatste van een parsoef, of van een eenheid. De laatste van het eenheid. Mm -hmm. Nou, kijk, als, wat hij wil zeggen, een beetje zo, so, denk ik. Keter, hoog, en dat, de opening van de nikwe eenaie. Dat is wat de Aitik nu heeft, ja of niet? En daarvan maakt hij dan tienstverod, zijn eigen tienstverod natuurlijk, wat betekent dat? Dat, de, dat is dan de. Uh, die blijven dan uh, in de nukwa van de attic. Die ketterhoogma en bina, die blijven in de nukwa van de attic. Een beetje vreemde. Ik ben met jou eens. Een beetje vreemde. Vreemd wat hij zegt. Maar hier geeft je geen uitleg. Duidelijk wat hij zegt: dat de ketterhoogma en bina. Oftewel, het kettergemaal in de nikkweinijm, dus die opening van de ogen, dat is dan die blijven in de nukwa van de aatik. Dat klopt. Die blijven in de nukwa want die die dan die eindigt, de attic eindigt bij de nukwa. Dus die blijven bij de nukwa van de attic. Huh? Oké. Okay. Uh, hier voor jezelf. Het is erg goed als je vraagstel, vragen hebt, dat is het, maar dan moet je ook erg los, jezelf snel losmaken van je vraag. Laat hem sudderen bij jezelf, maar niet blijven geconcentreerd. En dat is dan heel goed dat je dat genoteerd hebt. Er is echt een vraag hier. Verder. Dus nog een keer. En dat, oké. Okay. Vier na de punt. Ja, stap voor stap. We kunnen niet haasten hier. We niet gaan vijf. Zij het aa Bishameesh Benikwein Aim Beatik We Jud Kei Vava Zes Beachab Shen Arik Anpin Kihai Tata De Havaya Chasra, hier staat het bij mij, he, uh, moet je dus, he na het laatste woord, moet je dan doortrekken, uh, de letter he, het eerste woord, de eerste letter, de eerste letter, en maak je daarvan, het. Iedereen ziet het? Dus de regel zes, eén he na het laatste woord, dat wordt het, chasra, het en niet he. Hè? Huh? Oké, okay. in het boek? Oké, okay. maar ik heb het net gezien. Oké, okay. iedereen ziet het? De Baarichanpin. Zeven. We. Alken. Eén Baarichanpin. Elatet, sferot rishonot, behosser, acht, malchut. Geweldig wat je ons nu vertelt hier. Die prin dat principe, als we het goed aanleren dat, en gaan aanvoelen, dat, nou dan is het hebben we de basis voor alles, om alles te, te te zien hoe dat allemaal functioneert de kennis van de mens is gegeven alleen in de Kabbalah. de kennis over de uiterlijke mens dat is, vind je in het westen psychologie, allerlei logieën, vind je in het westen volop, de hoe de mens uiterlijk functioneert, dat is een geweldige kennis. Alles, alles kan je leren in het Westen. Duidelijk. Maar hoe de mens zit in elkaar, geestelijk, kan je niet leren in het Westen. Absoluut nergens kan je dat leren in het Westen. En het is geweldig dat het nu in deze tijd, dat ik bedoel positief, en niet als... als want ik ben geroepen om het juist... Proberen op mijn manier een beetje dat door te geven. Maar het is, men voelt het wel. Men is bewust daarvan, Men ziet dat het al zo zit in elkaar. En dat komt omdat het Westen is linkshandig. Links, duidelijk. Links van het centrum is. Wel een geweldige, alle verworvenheden van het Westen zijn geweldig. Maar dat de, het laatste... Ja, Kijk, alle gebouwen, machinerieën, alles wat buiten de mens is. Alles wat met, met te maken heeft met medicijnen. Ja? Psychologie, wat is psychologie? Psychologie raakt alleen maar de uiterlijke mens. Ja, en komt niet aan de, de innerlijke mens. Nou, ik pro probeer nou een vraag. Is, vraag eens, Tasos, uh, een specialist, werkt in die psychi in psychiatrische inrichtingen. Hij weet wel hoe dat zit. Men, men raakt de mens absoluut niet aan, duidelijk. Nee, dan gaat men hem dan even die uh, elektroden, de, de, die schokken geven, etc. Men kent, men heeft geen toegang daarvoor. Duidelijk. Maar ook in het oosten vind je dat ook niet. Duidelijk. Waarom? Het is de mens, is de middellijn. Middle en niet dat rechts of helemaal links. Kijk nou hoe geweldig in het oosten zijn. Overgave, die hebben niets nodig, laat mij alleen, zo. Ze zijn helemaal in armoede in alles, en niets hebben ze. Kijk nou, wij zien dat niet met miljarden mensen, die nog paar miljarden, de meeste miljarden van die mensen die zitten, die hebben nog even niets fysiek of materieel hebben ze niets, maar ze hebben ook geen behoefte eraan. Maar nu komt een beetje meer en meer, zie dat. India, China, kijk nou wat in China. Nu wakker is geworden. Dan later komt nog, nog de tijd, en dat nog niet lang zal op zich laten wachten dat het na de nieuwe China en Indië nog. Eh, daar komt nog een opleving van Afrika. We zullen dat, nog wij zullen meemaken, misschien die anderen zullen nog, van jullie nog meemaken. Dat de, ook Afrika zal ook wakker worden. Nieuw nog niet. Maar zo net zoals China en het hele Oosten. Ja? China, India, nou, kijk nou. En wat denk je nu? Oké, okay, de economie draait goed, maar de overgrote meerderheid van China en India le leven nog in, in de uiterste armoede. Eigenlijk. Voor onder 1 dollar per dag leer, verdienen ze nog dat 650 miljoen Indi Indi Indiërs. Ja, India die verdienen nog 1, 1 dollar per dag. Nou, met al die geweldige... Groei van de economie, et cetera, et cetera. Dat nou, gaat nog lang duren. Maar, maar in principe is het... Ook daar is dus geen... Wat kan je daar halen? Daar. Kijk, duidelijk. Als, kijk, als, men, als een westerling gaat naar Indië... Of weet ik veel. Ja, naar Indië of naar Tibet of zo. So, wat kan je daar vinden? Kijk. Iedereen hoort wat ik zeg? Kijk. Iemand gaat van een uh, ontwikkelde... Ga daar naartoe en die dan laat alles me rust, laat mij dan op die manier. Het is ook niet. Het moet alles zijn. Het moet, zijn. het moet zijn eigenlijk de ontwikkeling, de uiterste ontwikkeling. Het vermogen om zichzelf uiterst te ontwikkelen, tegelijkertijd verbonden te hebben met de uiterste kennis van zichzelf. Eigenlijk, dat is de mens. En niet dat die vlucht van de wereld dan ergens zit, ergens daar op de, aan de gang, rivier, weet ik veel, ja, met zijn in naar buiten. Dat is niet, de, dat is niet, dat is niet wat de, de schepper wil. De uiterste eh, technologische vooruitgang, allerlei ver, vernuft. Ja, maar gecombineerd met de kennis van zichzelf. En dat ontbreekt in het Westen. Ja, ook in het oost. En dat is nu de tijd dat dit nieuw onthuld wordt. Maar kijk nou, en dat is wat wij nu leren, is ook een deel daarvan, een geweldige ontdekking, wat wij nu in deze zoger les begonnen, daarmee verder eh, door te gaan. Let op, we nu gaan, vijf, ze heet het wordt geacht dan. Dat de hei tata a dat de onderste letter hey van de naam Hawaii. Want elke partsof, zoals we weten, of elke sfera, staat uit de naam Jut, Hei, Jut, Kei, Waf, Kei, ja of niet. De hochma is Jut, ja of niet. Nee. De Bina is hey bovenste De Waf is Zirantin. En de onderste Hei is malchut. Nou, wat zegt hij dan ons? En het wordt geacht nu dus de ketter is nu verdeeld in twee delen. Nou, wat wordt nu, wordt nu geacht? Dat de heet, dat de, ah, let op, dat de dat zwarte, zwarte magnee dat hier staat, dat die, die is dan de goed, ja of niet? Die is gekomen van het einde van de partsel van de ketter, Sfera-ketter. Kwam die in het hoofd te staan? Dan wat zegt hij dat, let op? en wordt geacht dat de a, dat de onderste letter hei van de naam van de Hawaii. En nu gaat u over in de namen van de letters van de, name, van de naam van de Hawaii. Dat de, de onderste letter hei van de Hawaii, heitata a, is het in het Aramees. Misha meshet benikwe beatik. Zij wordt gebruikt, of zij maakt gebruik. Zij is nieuw. Uh, ja, Zij gebruikt wordt. Benikwe In de opening van de ogen van de atik. Daar staat zij. We jud kei En de drie eerste letters van de, van de Hawaïa. Oftewel, chokma. Dus jud kei Zes. Bahab. Die zijn, die vind je in de Achab, Schoen, die vind je hier in de Ozen, Gotem, P. Dat zijn die letters, de resterende letters van de naam van de Hawaii van de hele ketter. Dat is Jood, Kei, Waf, van de Hawaii. Maar de malgoed is er niet. En dat is geweldig dat het zo so is. Dus hier hebben we, de malgoed, die staat in, in, in, in, in de kop van de, van de ketter en onder de ketter en onder de, dus in de arican pin hebben we eigenlijk de Jut-Kewa van de naam van de Hawaii. Wat is de laatste laatste lid van die van die van die drie? Dat is theeran pin. Ja of niet? Theeran pin is is hassadi. Ja of niet? De theeran pin is dus eigenlijk uh, licht of ja. die kan doorlaten licht. En eindigt pin, eindigt waarmee? Met de sfera aan Eindigt van welke de sfeer aan de sfeer aan het einde aan die sfeer van de sfeer van die sfeer aan de sfeer de sfeer aan de sfeer aan de sfeer aan de sfeer aan dat de sfeer van dat dan de Dat wordt de de de de wat oké, de even uh, zes na de komma. Ki, let op. Erg veel concentratie, want het is bijzonder, bijzonder uh, belangrijk deze keer buitengewoon. Dat weet, gaan een beetje zin voelen. Ki heet a de Hawaia. Khasraba Arihanbin. Want... De heetataa, de laatste letter he van de Hawaii. van de naam van de Hawaïa. Chaserabe Arichanpin, die ontbreekt in de Pin. Kijk nou de Pin. die heeft geen heetataa. Die is getrokken naar het hoofd, naar eigenlijk naar waar naartoe naar een ander partsoef. naar de atik, ja of niet. Arichanpin heeft geen heetataa. En we, hebben, we hoe hebben we de tekening opgemaakt? Arie Hanpin. Wie, wie bekleedt Arie -pien? De hele absolute Bekleedt Arie -pien. Ja of niet? Ja? Mm -hmm. Wie? Uh, we jema, de bekleedt Arie de Herinner je nog? Want -han -pien, hier Hanpin, hier waren we altijd begonnen. Hoe waren, waren we begonnen toen? We waren begonnen in het, met het hoofd van Arie -pien. Hier kan je ook het hoofd nu dat... Uh, dat ketter kan je ook nu, uh, dat onderste, de tweede helft van de ketter, dat is dan Arigampin, kan je ook verdelen in tinsverrot. En dan is het net wat we hebben geleerd, herinner je nog, dat ook daar bij de Arigampin, ook de malgoed van de Arigampin gaat ook opstegen naar, naar de Nikweinaim. Ja? Want kijk, Arigampin op zichzelf, heeft ook tinsverrot, ja of niet? bij hem gaat het ook precies hetzelfde gebeuren, dan komt er bij hem ook zijn eigen malgoed, een vorm van een malgoed, komt bij hem ook in de Nikweinheim. En Abou Yima hebben ze ook zo, maar eigenlijk, de facto, ja, is er geen malgoed, de ware malgoed bestaat niet meer in de Arigampin, laat staan in de andere die andere Parzofim, die hem bekleiden. Ja, aber ja, jemen, ja. Hirschschut, zon, daar hebben we geen Malchut meer. De ware Malchut is nu verborgen hier in de attic Kijk nou, erg belangrijk dan, daardoor kan het licht ontvangen worden, anders zou nooit het licht ontvangen worden, als de Malchut op haar eigen plaats zou staan. Ja, waarom? Malchut, staat zou staan waar zou ze staan. Zou staan op de plaats van de Malchut, van de Absolute. En daar zou licht wel ontvangen kunnen worden, maar Bria, itsera was ja, schluss, niet meer. Maar, maar. Op welke manier kan nu toch wel de. Via de malchut van de Atsilut, ja, van de malchut, de ware malchut van de Atsilut, hoe kan het licht nu toch doorgedrokken worden naar Brijaït, Seravai Sejaït, naar de mensen, etc. Op welke manier? Dan zien wij dat, dat het, totdat het zien dat het hoofd in het hoofd van de, van de Atik, Atik, daar is hij verborgen, die, die malchut. Dat is ook die, dat is waarover ook men zegt, dat. Uh, dat is dan die malhoud waarover gezegd wordt in dat um, de masu abonim ha'ital rosh Dat is de malhoud die de bouwers hebben hadden haar in de the, had, hadden nee haar uh, um, hadden haar hekel uh, eraan als het ware hadden uh, haar uh, niet, niet gezien. En zij is toch geworden tot de hoeksteen van, ja, de hoeksteen. Want uiteindelijk aan het einde, wanneer de Mashiach zal komen, dan de Malchut zal ook zal worden tot de hoeksteen van, ja, van, de schepping. Zij zal dan op haar eigen plaats komen, maar daar zal dan zij met het licht van de het licht van de, de Mashiach, en natuurlijk, men verwaart natuurlijk de, de mensheid met de religie, ja, met de religie. Dat is wat zij verwachten voor, let ook. Dat het komt een licht. Ze, ze weten niet wat. Maar mm -hmm. dat zwarte punt, dat is wat zij denken, nou, dat is dan de Josha. Ja? Dat is dan, dat licht komt dan, dat dus licht komt dan, en dat is de bevrijding wat men verwacht ook. Dat die Malchou, die staat daar, dat zij toch wel op haar eigen plaats zal komen, eigenlijk. En dan zullen we pas het volledige licht en bevreding kunnen ervaren, bevreding hebben van de citra Achra. Ja, duidelijk is de kinderen Kijk, zodra de Malchut niet op haar plaats staat, is bestaat toch wel een vorm van tekort, ja of niet? Ja of niet? Dus als de ware Malchut staat toch wel ergens, ergens, ja, dat in de ketter, kijk nou, in de ketter zelf, ze is nog, staat nog in het hoofd van de ketter zelf. Kan je je voorstellen met welk klein lichtje wij uh, de hele schepping, en nog moeten we nog corrigeren om 6.000 jaar om, maar een klein stukje van het licht ontvangen wat, wij, wat, wat welke licht nog komt met de qua kracht, met de komst van de machine. Dat wat wij hebben nu is het enige, is een stukje van de ketter wat wij uh, een klein beetje licht in plaats van de alle vijf parts of waar de Malchut moet nog afdalen tot helemaal naar de Malchut, naar haar eigen plaats. Eigenlijk, wat ziet die Malchut daar voor herself? Ankilim. Alleen maar, wat ziet zij? Een klein beetje licht, ziet ze. een klein beetje kilim ziet ze. ten aanzien van. Alles wat zij moest zien. Hoeveel moet ze maar goed zien voor haarzelf? Vijf. Ja? Vijf lichten. En nu wat ziet zij dan nu? Maar keter keter. Maar keter keter. Dus alleen maar twee ketter. Van de ketter. Eigenlijk. Alleen maar ketter. hochma, van de ketter. Alleen maar een klein beetje. En dat is alles wat de mens ziet. Zal moeten corrigeren tot de komst van de machine. Maar wat zegt hij dan ons? Let op. That the he tata A, that is the he tata A, the in Arich pin, they unbreak That on the letter he, ontbreekt in the Arich pin. See that? Unbreak it. And you, for a few more concentration, try it. I try yourself H. We I ken ain't be Arich pin or at that and zijn er in Pin alleen maar negen eerste Svirot. Begosser goed, bij be het ontbreken van de Malchut. Duidelijk, als er Malchut er niet is. Dan restiert aan hem, heeft hij alleen maar negen sferot. Ja, dus van Keter tot en met Yesod. Dat is wat Pin heeft, maar Malchut niet. En dat is geweldig, nou. Die van de eerste negen spheroot, dat zijn eigenschappen van het licht, duidelijk. Wie, voor wie, we, waar licht komt niet, alleen in de mal goed. Ja, maar de negen bovenste spheroot, zijn allemaal eigenschappen van het licht. Dus daar kan je nu, omdat het negen spheroot zijn, zonder mal goed, dan kan het onderling met hem verbondenheid zijn met al die uh, lichten en kilim. En, die kunnen ook dan verder doorgeven, waar doorgeven. Kijk, ketter. Het is alleen maar, we spreken van ketter van dat zeloet. Nou, nu moet het wel, wat, wat zit dan onder, onder die ketter van dat zeloet? Ik heb het niet opgetekend. Ja, wat einde, link, de linker einde van de ketter. Daar begint wat? Gochma, ja, of niet? De volgende. Alleen, ik heb het horizontaal opgetekend, ja, om dat zo te zien. Daar begint Chogma. Welke sfera begint van de Chogma daar? De, ja? de keter, Chogma. Van de kilim, precies? Keter, van die... En daar begint dus de keter. Wie gaat het geven nu aan de keter van de Chogma? Die moet het wel ontvangen door de ziwoeg dat gemaakt wordt. Dus het licht moet komen nu naar de, naar de Ateret Yesod. Ja of niet? Ateret Yesod. die maakt massag. Kijk. Zonder massage, zonder begrenzing kan men niets ontvangen. Ja of niet? Dan is het net het licht komt door de mens heen en die voelt niets. De bevaarting, dus het moet wel een zivouk zijn. Zivouk kan alleen zijn op de plaats waar de massage is. Ja, waar men kan het licht weerkaatsen. Ja of niet? Nou, dat staat dan in de je jesot, in het kroontje van je jesot. Dat is ook de reden geweest, ook fysiek, dat het voelt, dat Hashem, de, de schepper, heeft de, zijn verbond getekend met... aangegaan met zijn uitverkoren volk. Wat betekent dat? En zij moesten ook zichzelf besnijden. Dat is een uiting. Natuurlijk, het is fysiek. Natuurlijk is het ook... Maar in principe is het... De bedoeling daarvan is... Dat is juist dat. Om die mal goed... Uh, om licht... Om, die, om alleen te laten... Kijk, dat voorhuid is het net als... En daar... Dat is dat net als die malgoed... Wat uh, eraan, eraan hangen... Die drie grote... Uh, zeg ik dat... Onreine krachten. Zo zou je het noemen. En als het afgesneden wordt... Dus besneden is. Ja, wat wordt het gedaan? Niet alleen afsneden. Het wordt gedaan, afgesneden... Ja, van het uh, En dan... Verschijnt het dat kroontje van... Het lid, en dat wordt dan nog, dat daar zit nog een onderhuidje. Onder als men dat er zit nog een onderhuidje. Dan gaat men dat uittrekken nog helemaal om, hele, om dat fysiek ook. Maar het is, we spreken dan natuurlijk over geestelijke. Maar ook hier moet het alles overeenkomen. komen. Met dus men dat trekt als het ware dat huidje helemaal naar beneden doortrekt. Speciaal, specialist daar die zegt doortrekken om dat, dat kroontje helemaal open te laten. Als het kroontje open is, dan ook, dan is het, dan zijn er geen verbloemingen, geen, hoe zeg het, geen fantasieën, dan is de mens, ziet daardoor, door dat, door dat kroontje, kroontje, zelfs dat, hij ziet gewoon het licht, hij heeft niets scheet dan de mens van zijn schepper. Duidelijk, anders de mens... Ik bedoel natuurlijk niet dat dat moet je dat het niet natuurlijk dat letterlijk me uh, letterlijk dat begrijpen letterlijk uh, uh, opvat wat ik bedoel, maar geestelijk is het zo. Als een mens fysiek hoe uh, het geestelijk dit al die handelingen doet wat we leren hier in de Kabbalah, dan is het helemaal oké. Okay. Je, uh, uh, ja, nou, je, je, je, je hoeft niet je hoeft niet je hoeft niet precies. Je hoeft niet onder de mes. Of niet onder de mensen. Dat is de hele de bedoeling. Dat jij, nu wat ik nu vertelde. Ja, ik vertel alles, alles is geestelijk. Ja? En de bedoeling is dat jij gaat dan direct daarna. Zo so jij gaat zeggen, nou ik doe het ook. Duidelijk. Dat is absoluut niet de bedoeling. Duidelijk. Dat is niet de bedoeling. Bovendien, het was een verbond. Juist met het volk Israël. Duidelijk. En dat betekent dat. Als het iemand niet-Joods is. Dan die gewoon aanhecht zichzelf. Aan de schepper, via, de, via, de, ja, via het uitverkoren volk en verder niets. Eigenlijk. En als je alleen jou aanhangen, hangen dan ga je bij jezelf precies hetzelfde doen, die handelingen van jezelf. Jij moet het zelf bewerkstelligen bij je, binnen, je, binnen, binnen jezelf. Dan je kan jezelf je zelf je huid uh, redden. Ja, dan hoef je dat, precies. Dan, kan je dat, nou, dan, dan heb je dat niet vormen. nodig. Eigenlijk. Dan heb je dat absoluut niet nodig. Eigenlijk. Je hebt absoluut dat niet nodig. Maar ja, dan moest het wel dat ook fysiek... ...dat allemaal gebeuren. Dat we, uh, en de anderen die bijvoorbeeld dan... ...sommigen die dan velen... Vele, ...die dat wel fysiek doen, ja, duidelijk. Maar niet naleven, ja. Die wordt dan een grote burgemeester... ...maar heeft geen tijd... ...om ook te leren... ...over hoe dat zit in elkaar. Nou, dan is het wel... ...ik weet niet, ik weet niet eens of zij dan ook besneden zijn natuurlijk... ...die burgemeesters. Maar... Stel dat wel. Stel dat zij wel be, besneden zijn. Dat staat niet in de kranten natuurlijk. Maar waarom trouwens? Dat is een interessante vraag. De Amerikaanse president staat gezond president wel in de krant. De Amerikaanse? De vorige president. De vorige, ja. Lincoln bijvoorbeeld. Yeah, ja, daar was hij toch. Ja, dat stond wel. je dat alles moet. Maar in Amerika nu tegenwoordig, iedereen doet het. Amerika is helemaal nieuw. Je kan het niet voorstellen hoe in Amerika dat allemaal. Allemaal ook die niet-joden. Allemaal ze doen het uit voorzorg, uit netjes. De mens natuurlijk heeft uh, fysiek. Dat is allemaal in Amerika nieuw worden geboren en ze gaan dat allemaal doen in Amerika. Oh, ze hebben dat geleerd. Ze noemen dat voor me, medische medische, ja, of medische groen, het, En dan zeggen ze Dan gaan ze dat afleiden. Dat dit Joden hebben ze dat gekregen omdat dit omdat zo medisch verantwoord is. Ja, dat is allemaal bedenksel, Maar als een Jood dat niet doet bijvoorbeeld, niet leert de Kabbalah, niet leert het geestelijke, dan, dan had hij het maar niet moeten doen. Maar goed, ze doen het op de achtste dag, dus dan, maar hij heeft weinig zeggenschap. Goed. Uh, we gaan verder, let op, erg belangrijk, nu even geweldige concentratie, dus wij zien dat Arihantin heeft alleen maar 9 duidelijk, en geenmaal goed, ja, geenmaal goed, alleen maar 9 en dat is geweldig natuurlijk, want daardoor kan die Atik, ja, de, oh, sorry, de Arihantin, let op, Arihantin kan nu doorgeven naar gogma, duidelijk, en die andere, Gogma, is ook weer net zo opgebouwd als, de, als Arigampin. eigenlijk allemaal zijn opgebouwd als Arigampin. En daardoor kunnen ze aan elkaar verder doorgeven, omdat overal die Malgoed is verborgen. Allemaal hebben ze alleen maar negen sferot. En, en op de atteretjesot, op dat kroontje van jesot, daar staat de Masach. Ja, massag, tot hier in de massag. En daarom natuurlijk is ook in het geestelijke daarom vertel ik aan jullie altijd dat je dat is cruciaal voor alleen vanuit wanneer jij vanuit jou je Ja, en dat bedoel ik van elke je sood. Je in de zie hier, dat je sood in elke andere sfera maar ten aanzien, maar uiteindelijk je van de je Als je daaraan komt en daaruit kan je dan uh, oorhozer doen. Dat is dan, dan ontvangen we dat licht, ja, licht hoogma met de chassadim, wat uiteindelijke verlossing brengt, uh, daaruit. Dat is, dat is dan de... Daarom altijd spreken we over de en Niet over de malgoed, maar jessot en dan met, met, de, met, met name die ateret jessot. En nu even verder. Dus, daarom, zegt die, welken, daarom, de Arichanpien heeft alleen maar negen eerste sferoot. Zie je dat vanaf, en de Malchut ontbreekt. Acht. Na de punt. We kateret jesode de Arichanpien, ma le esser sferoot negen kanoda. Punt. Acht. So, there is only the Aterat Yesod, the Kronje van Yesod, Aterat is the Yesod, the Arihan Pin, from the Arihan Pin, the Arihan Pin, the Arihan Pin, the Pin, the Arihan Pin, Pin, the we gaan mal goed. Nik nikwe de atik. En de malchut is. Let op. Is verborgen. Kijk nou. Verborgen. In de nikwe eenaim van de atik. Dat is die malchut die verborgen is. In de nikwe eenaim van de atik. Oké. Okay. die O me tamu. Kol portzufei haatsilut. Vechol eliv ha portzufim. Nichlakul, beatsmam lebeth ha tsaim. Double punt. Galgalta veinaim dat is afkorting ziet dat eliv nadat double punt. Galgalta veynaim. Galgalta n v is brekend n. Galgalta v n eynaim twaalf, we nikwe en naim, le goede we agar we agab, le goed, punt, let op mal goed negen nee dat hebben we gezegd, tien o nichtamu nicht tamu, let op, en van hen dus van die negen, verrood van de arichan, nicht amu werden eh uh, afgestempeld, ja, afgestempeld. Zoals matrijs, ja, stempeld, uh, uh, werden afgestempeld, koolpartsofeyatselud, werd bedrukt, nee, afgestempeld, niet gedaan. Dus als, als kopie, als gekopieerd, werden gekopieerd, maar al, door indruk, ja, door het druk, door de drukwerk, door het drukwerk, door het drukwerk door het afdruk, werden afgedrukt, kool, parzufijen, alle partsofim van de acilut, duidelijk, als van boven, van boven, alleen maar negen sferot zijn, zonder chogma. ja, kijk, tot daar onder de, onder die ware gochma, onder de ware, sorry, onder de ware malchut, die niet uitkomt uit het hoofd, ja? daar komt niets, dus, wat is de parzufijen? Arihantin is alleen maar vanaf onder die, onder die, die dan gestegen was in de attic, ja, en tot het de rest van de van de ketter, ja, dat is in de nuchtsviroot. Dan wordt het precies dezelfde, Nu gaat het doorgeven. Hoe gaat het doorgeven? Hoe hoe wordt het afdruk gemaakt? Hoe? Het licht komt, ja, het licht komt van de ketter, ja, van de ketter, van al die negens verrood, van de Arigantin. Komt tegen, komt de botsen tegen de tegen de ja, of niet? In de Atheret Yesod staat nu de massag. ja, al zoals het was vroeger bij de Malchut. Wat gaat je Atheret Yesod doen? zij gaat, dat is wel grof, de grootste gedeelte van die ketter, ja, van, die ketter van, van de ketter van, van Arigampin. Nu gaat daar die orgozer doen, ja, omhoog, orgozer, weerkaatste licht doen. Ja, en dan bekleedt het, bekleedt het daarmee, dat aankomende licht van die negen, ja, van die sferoten die daarvoor zijn. En dan, dat is dan, daarmee gaat, en dat gaat dan verder Binnen, binnen die jesot, binnen de je jesot, binnen, en dat komt dan naar de Chochma, ja of niet, naar de Chochma van de et, cetera, et cetera, van de atseloot, laten we zeggen, ja of niet. En op die manier wordt het, wat wordt het dan afge, afgedrukt, net zoals het was de, de net zoals de druk, zeg ik dat, net zoals de matrijs, met matrijs, zo so wordt het ook afgedrukt wat, wat daar is, wat een maal is, dat is net als maal. Wordt precies hetzelfde ook in de volgende. Dus alle parzofien van de Arichantin hebben ze nu dezelfde opbouw. Dat is wat je ons wil zeggen. Om je hem niet te tamu en van zij, van hen worden uh, afgedrukt, kan je zeggen of zo, of uh, gestempeld, of wat je wil. Kool parzofie atseloot, uh, of gekopieerd, alle parzofien van de atseloot. We hol elf apart soefi, nichlako, smamle, mamla, beth hadzaiim. Kijk nou, wat betekent dat? Hij zegt, en alle apart van de uh, hadzilut. Die worden ingedeeld, zelf worden ingedeeld in, yeah. uh? in twee, Verdeeld in twee in twee helften. Net zoals het was bij de ketter, de hele ketter van de hadzilut. Hoe? Galgalta, we naïm. kijk, nu komt er Chogma. De volgende is Chogma. Daar wordt ook zo, zeg en een naïm. Een Galgalta zeg Zie dat, gimel waf ein. Dat de regel 11, de laatste afkorting. Galgalta we Of mocht wel ketteren, Chogma. 12. En de niet Niet meer vertalen, ja? Yeah? Het niet dus de openingen van de ogen of Leggoed aan de ene kant. Leggoed aan de ene kant. We achab leggoed. I en apart. En de achab apart. Ja, net zoals hier. Ozen, Goten, P. Het is achab. Ja, als je dat. Ozen, Goten, P. Als je dan de eerste letters afkort. Dan wordt het achab. Alleen dat ozen wordt het als alf alf Daarom wordt het als A uitgesproken. Achab. Duidelijk. Elke sfera, elke persoon wordt op die manier ook in tweeën gesplitst. Kijk, dat is wat wij ook ervaren, ja? In, in, het, in het Westen. Die gespletenheid, ja? Al die kijkt nou in de, in de filosofie. Hoeveel allemaal in alle filosofie wat in het Westen was. Ik zeg alleen over het Westen, want uh, ik ben geroepen om een Westerse ziel... Ja? werken met de westerse ziel en niet met de oosterse ziel. Bijvoorbeeld niet met Chine Chinezen of uh, ik bedoel natuurlijk als Chinezen hier, hier leven hier in de westerse maatschappij dan wel maar niet met Chinezen ik zou bijvoorbeeld niet gaan daar naartoe naar China uh, of naar nee, niet dat ik het niet kan niet dat ik, maar het is mij is gegeven juist om te werken met de westerse zielen die ontwikkeld uh, ontwikkelde chogma hebben. Deidelijk. die Esaf. De mens van Esaf en niet Yishmair. Uh, dus Arabieren, et cetera, daar is niet aan meegegeven. Het is precies hetzelfde, het slaat wel op daarop, op dezelfde. Maar mijn instelling van mijn ziel, het is meegegeven juist om met de, Westerse, ja, met de Westerse mens te werken en aan hem dat door te geven. Deidelijk is even, daarom zeg ik het ook. Dus de gespletenheid, ja, de gespletenheid wat we schijnbaar niet zien bij een oosterling, ja? In de oosterling is het net zo, zo vloeiend bij hen, ja, in de oosterling. Kijk nou naar Indiërs. Uh, ja, het is net zo, ja, zo zit fijn met elkaar, zo dat, ja, of oosters. Uh, en dat is net of zij niet gespleten zijn, terwijl elke westeling voelt toch wel dat die, die gespletenheid heeft. Hij moet opletten op zijn Jesuit op die Omni, ja veel verstandelijk veel domineert etc. maar veel gespletenheid zit. Tot, tot, tot de ze is hij dan dat en maar onder ze, onder zijn midden, daar problemen komen. Ja, daar kan je niet, niemand kan zich hanteren. Alleen maar alleen de brengt met zich mee. En dat komt hier nog een keer. Dat komt er door, door die gespletenheid wat we zien ook hier. Zie je dat? Door de tweede symptoom die hebben we al die twee. Maar de manier om uit te komen uit die gespletenheid, dat is ook wat we leren ook hier in de Kabbalah. Eigenlijk. En dat is ook de, de reden waarom dat de mens twee woorden nog. Dat de mens ook die dan zegt één ding, denkt iets anders, nee? En doet heel, heel de derde. Dat is de, de reden de, van die gespletenheid. En als we weten hoe, alleen dan kunnen we die, drie, die twee delen verbinden op een of andere manier. Hoe we dat zullen doen. En daardoor kan alleen maar komen de vervulling, ware geluk, etc. Eigenlijk. Anders is het onmogelijk die te beter te verbinden. Je kan schrijven wat je wil. Geen filosofie, geen logie, niets zal helpen. En nu de pauze. Verbind die beiden nu met de koffie, koffie en de koekjes samen.